Instituut verzorgen we er op 19 oktober een lezing van Freddy Florey over Stijnen als interieurontwerper? Het tijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen maakte een thema nummer 1. En met al deze initiatieven willen we het project uitdrukkelijk niet alleen als een retrospectieve opvatten. Het is ook vooruitkijken en de hedendaagse relevantie van Stijnen kritisch bevragen. En dat doen we bijvoorbeeld met het project Stijnen op Schaal waarvan u op het voorplein van de Single reeds twee gevelinstallaties kon zien. Deze herinterpreteren leerlingen van twee middelbare scholen het werk van Stijnen, met fotografieopdrachten, ontwerpsessies en technische tekeningen. Stijnen op schaal maken we in co-productie met de Single, maar ook in samenwerking met het Pius Instituut en Don Bosco uit Hoboken, de Veerman, Monica Monte en Eagles of Architecture. Het project wordt ook gerealiseerd met de steun van de stad Antwerpen en Canon Cultuurzeil. Het Stijnenjaar vormt eveneens de aanleiding om de Stijnen Academy, kennisnetwerk architectuur Vlaanderen, publiek te lanceren. Het idee is om de kennis die ontwikkeld wordt in architectenbureaus en in de academische wereld met elkaar te verbinden. Op 15 januari organiseren we daarvoor de kick-off van de academie. Stijnen was zonder twijfel de persoon aan wie deze academie zijn naam wil verbinden met zijn inzet voor de maatschappelijke betekenis van architectuur, zijn voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zowel bouwtechnisch als maatschappelijk, en zijn levenslang engagement voor het onderwijs belichaamt Stijnen als geen ander de voortdurend veranderende praktijk en opdracht van de ontwerper. U bent uiteraard van harte welkom op al deze evenementen en u vindt er meer informatie over op onze website en de nieuwsbrieven. En voor ik het woord aan mijn collega's geef, wil ik heel graag een aantal personen en partners danken die het project mogelijk hebben. In de eerste plaats de familie van Leon Stijnen en in het bijzonder Anne Steyne en Tanja Wolski. Van harte dank ook aan de familie van Paul de Meijer. Ik dank ook graag de provincie Antwerpen en in het bijzonder Serge Migom. Onze collega's van de Singel, met een bijzondere dank aan de technische ploeg die met een enorme precisie weer een ongeëvenaarde prestatie leverde. Dank ook aan de stad Antwerpen en onze partners Delen, Private Bank, Stone, Bulo, Steelforce en Interieur Kortrijk. De eigenaars van de woningen en gebouwen van Stijnen, die keer op keer enthousiast de deuren openden voor ons, wil ik ook graag bedanken. Evenals de auteurs en het wetenschappelijk comité van de catalogus, de twee scholen, de scenografen en vormgevers van het boek en de tentoonstelling. En tot slot de medewerkers van het Vlaams Architectuur Instituut. Die wil ik uitdrukkelijk danken voor het voorbije jaar waarin er veel en hard gewerkt is om al de puzzelstukken van Leon Stijnen te leggen. Zoals gezegd gaan de curatoren nu eerst de tentoonstelling toelichten. Vervolgens komt de catalogus aan bod. En daarna ga ik in gesprek met Bart Hollanders van Eagles of Architecture, met Dirk Laurijs en met fotograaf Philippe Dujardin. Een hele goede avond, dames en heren. Wij zijn bijzonder blij dat de blauwe zaal van Leon Stijn afgeladen vol zit om te komen kijken naar een overzichtstentoonstelling die wij genoemd hebben Leon Stijn architect. Leon Stijnen realiseerde een uitzonderlijk rijk en verscheiden uiveren. Meer dan 50 jaar lang, van de vroege jaren twintig, tot het einde van zijn professionele carrière in 1977, was hij actief als architect, stedenbouwkundige, designer, docent, directeur. Hij maakte ontwerpen voor meubels, landschappen, steden, schepen en gebouwen. Maar zijn erfenis blijft niet alleen beperkt tot zijn gebouwen. De archieven van Leon Stijn en zijn belangrijkste venoot, Paul de Meijer, getuigen van een leven gewijd aan architectuur. Ze tonen de relevantie van Stijnen's uivere en zijn belang voor de architectuurcultuur. De voorbije maanden hadden Nina en ik het voorrecht om het archief van Stijnen te bestuderen. Stijn ontwierp meer dan 400 projecten. Samengoed voor meer dan duizend archiefdozen met briefwisseling, schetsen, tientallen plannenkasten met prachtige presentatietekeningen, wedstrijdontwerpen, uitvoeringsplannen, honderden foto's en fotomontages. Het was een voorrecht, maar het was ook een opgave, om een selectie te maken uit die overweldigende hoeveelheid materiaal. Van bij het begin waren wij overtuigd dat we de originele documenten wilden tonen. De tentoonstellingsruimte in de Singel werd een schatkamer. Een schatkamer die de rijkdom van het archief toont maar die de bezoeker ook een leidraad geeft, om het werk van Stijn te ontdekken. Drie onderdelen die ook in de scenografie door Eagles of Architecture weerspiegeld worden, structureerden de tentoonstelling. Het eerste onderdeel, een chronologie, toont een tijdslijn van Steynus' meest intrigerende projecten. Het tweede onderdeel, dat noemden we op schaal van de mens, toont de rijkwijde van Steynus' uiveren. En een derde onderdeel, architectuur-cultuur, biedt een inkijk in Steynus' pedagogische en professionele netwerk architectuur is devenu mon destin. Architectuur werd mijn roeping. Een veelbetekenende zin uit zijn tekst Poétique de l'Architectuur, gepubliceerd in 1970. Leon Stijnen dacht en ademde architectuur. En hij heeft ongelooflijk veel ontworpen. Hij tekende zelfs op 80-jarige leeftijd een woning voor elk van zijn kleindochters, waarvan hij de plannen ter beschikking stelde voor iedereen die geïnteresseerd was om ze te bouwen. En het eerste deel van de tentoonstelling geeft dan ook een chronologisch overzicht van zijn meest intrigerende projecten. De selectie toont de veelzijdigheid van Steynes Uiveren, maar ook zijn vakmanschap als tekenaar, zijn vindingrijkheid en zijn durf als ontwerper. En je ziet ook de evolutie van zijn ideeën en zijn vormentaal. Na zijn opleiding aan de Antwerpse Academie in de Beaux-Arts traditie startte Steynes zijn carrière met enkele ontwerpen in een klassieke art-deco-stijl. Maar in 1925 ontdekt hij in Parijs het werk van Parij, Malais-Stevens en Le Corbusier. En hij verdiept zich in de ideeën van deze avant-garde. En deze invloed uh, blijkt onder meer uh, in zijn eerste moderne realisatie, de woning Verstrepen in Boom. En in de jaren dertig weet Stijnen eigenlijk een gevestigde reputatie te ontwikkelen door enkele merkwaardige projecten die ook door de internationale pers worden opgepikt... Zoals de residentie Elsdonk in Wilrijk, die vele uh, onder jullie waarschijnlijk kennen. En die eigenlijk een heel vroeg voorbeeld zijn van een vrijstaand appartementsgebouw in het groen. In de naoorlogse periode bouwt Stijden met zijn venoot Paul de Meijer hun praktijk uit tot een van de belangrijkste en een van de grootste architectuurbureaus van België. Het aantal opdrachten en de schaal nemen toe. Denk maar aan de Zonnewijzer, waar Steine zelf een van de opdrachtgevers was en waar ook het architectenbureau gevestigd was. De Peterpanschool School in Sint-Gilis, de Belgische vestigingen van de kledingketen CNA, de BP-building en natuurlijk de Singel. We merkten meteen toen we in het archief begonnen dat Steine als architect alle schalen van het metier beheerste. Wij distilleerden zeven thema's die de verschillende schalen en ontwerpsstrategieën van Stijnen tonen. Ik zal ze niet in detail toelichten, maar u kan de teksten rustig nalezen in de brochure die u op uw stoel vond en die we bij de tentoonstelling maakten. In deze thematische benadering tonen we Stijnen als een architect die de menselijke leefomgeving vormgaf. Van de grootste schaal, het stedelijke landschap, tot het kleinste detail zoals deurklinken en het patroon van de badkamertegels. Landschappelijke elementen maken een belangrijk deel uit van Stijnes architectuur. We laten straks de architect zelf nog even aan het woord over de aanleg van de Wezenberg zitten, waar de Singel deel van zou uitmaken. Steine's liefde voor het landschap weerspiegelt zich ook in de wijze waarop hij zijn architectuur in de omgeving past. In het ontwerp voor Hoftenbos, een rusttoord voor zieke kinderen uit 1937, vormt het landschap een genezend element dat langs grote schuiframen, glazen traphallen en terrassen binnendringt in het gebouw. Architecten bouwen graag torens. En Steine is daar niet anders in. Twee van Steine's eerste ontwerpen waren torens, monumenten ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in Knokke en Antwerpen. Een bezoek aan New York maakte van Stijnen een overtuigd torenbouwer. Stijnen en zijn vannote Meijer schrokken er niet voor terug om in hun ontwerpen een stempel te drukken op de stad. Zij gingen graag de uitdaging aan om op een perceel in de oude binnenstad op zoek te gaan naar het best passende puzzelstuk. De collages, hier een voorbeeld van Cinema Rex in Antwerpen uit 1934... ...waarbij Stijn het bestaande gebouw weggomt en vervangt door een eigen ontwerp... ...tonen zijn zoektocht. Steiner besteedde ook heel erg veel aandacht aan de relatie... ...tussen het interieur van een gebouw en de stedelijke ruimte. De inkom wordt een stadskamer. Een ontmoetingsplek tussen de stedelijke ruimte en het interieur. Binnenkomen in een gebouw wordt een ritueel. De single is daar een heel mooi voorbeeld van. U bent allemaal binnengewandeld daarnet... Onder de langgerekte luifel, langs een trage monumentale trap, wordt je tot in het concertgebouw geleid. De gangen, een belangrijk element in de architectuur van Stijnen, zijn geen circulatieruimtes, maar royale plekken, die niet enkel dienen voor het rondlopen in het gebouw, maar die ook uitnodigen als ontmoetingsruimtes. Stijnen heeft ook oog voor detail. Zelfs grootschalige projecten zijn pas af na het ontwerp van het interieur en de keuze van het meubilair. Steine's oog voor de komt het mooist naar voren in zijn eigen vakantiewoning aan het Gardenmeer in Italië, waar ik in mei werd rondgeleid door zijn dochter, Anne Stijnen. Op een steile oever aan het meer biedt een terras met een vaste marmeren tafel en een door stenen ontworpen barbecue een onneembaar zicht op het meer en de omliggende heuvels. Een betonnen wenteltrap leidt naar de citroenserre en de aanlegstijger. Op de leuning van de trappen die leiden naar de door stenen verbreden oever staat een beeldhouwwerk van Oscar Jespers. Stijne planten er drie cypressen, die verwijzen naar de naam van de villa, Itretjipressi, en die ook het logo in Stijnen's briefhoofd sieren. In het derde deel van de tentoonstelling focus, focussen we op de bijdrage van Leon Stijnen aan de Belgische architectuurcultuur. Stijnen was een vurig pleitbezorger voor de vernieuwing van het architectuuronderwijs. Na de Tweede Wereldoorlog gaf hij de architectuurdiscipline mee vorm als directeur van de twee belangrijkste architectuuropleidingen in Antwerpen en Brussel. Hier ziet u hem als directeur van La Cambre met het beeld van Harry van de Velde door Oscar Jaspers op de achtergrond. Stijnen was ook een sleutelfiguur in de professionalisering van het beroep als eerste voorzitter van de Orde van de Architecten in 1963. Zijn vooraanstaande positie had hij deels te danken aan zijn netwerk. Zoals Renat Braam feintjes opmerkte, kon hij zich als beginnend architect richten tot een dunne laag beschaafde lieden. Stijnen mede hechte vriendschapsrelaties met belangrijke opdrachtgevers, met bouwpromotoren en politici. En om dit netwerk zo goed mogelijk in kaart te brengen en ook de figuur van Leon Stijnen te leren kennen, zijn we gaan praten met enkele mensen, zoals professor Van der Wee, een opdrachtgever, met Constantin Brodsky, een architect en ook een collega aan La Cambre, Lucien Jacques Boucher, een oud-leerling van hem, zijn medewerker Paul Mekels, en zijn dochter Ansteyne, die hier vanavond ook aanwezig is. En al deze interviews kan je bekijken en beluisteren op de tentoonstelling. En zoals Sophie reeds vermeldde... is het uniek dat we een tentoonstelling maken over een architect... in het gebouw dat wordt beschouwd als zijn meesterwerk, als zijn stenen testament. En daarom hebben we als onderdeel van de tentoonstelling... een parcours uitgetekend doorheen het gebouw. Een architecturale wandeling over de daken heen, zoals het zelf oorspronkelijk in gedachten had. En op deze wandeling kan je de beelden van Philippe Dujardin ontdekken, je kan ook de installatie van de Eagles of Architecture bewonderen, die ze samen met de studenten van Pius 10 en Don Bosco bouwen. En tot slot hopen we jullie op deze mooie avond te ontmoeten op de daken, op de terrassen en in de wandelgangen van de Singel, om samen dit gebouw met frisse ogen te ontdekken. Dank u. Geacht publiek, dames en heren. Bijna dertig jaar geleden in 1990 schreef de standaard over de paradox rond Leon Steinen. Vlaanderen kent zijn projecten, maar niet de maker. Ook nu weer horen we dezelfde verbaasde uitspraak. Het ruime publiek associeert de naam Leon Steinen nog steeds niet met vele realisaties van ons gebouwde erfgoed uit de 20e eeuw. Toen in 2016 het architectuurarchief van de provincie Antwerpen en het Vlaamse architectuurinstituut het met Stijnen 2018 hun eerste grote gezamenlijke publieksproject startten, was het de bedoeling om dit euvel te verhelpen. In de ganse reeks van activiteiten die tijdens het Stijnenjaar zouden opgezet worden, moesten de opening van de tentoonstelling en de voorstelling van het boek de hoogtepunten worden. Voor het boek en dat is eigenlijk ook zo voor de toonstelling, heb ik juist gehoord, was de opdracht niet gering. De rijkgevulde carrière en het omvangrijke en veelzijdige uivere van Stijnen vertalen naar een overzichtelijk en toegankelijke publicatie. Geen extreme volledigheid nastreven, wel een rijk, genuanceerd en geschakeerd beeldschetsen van de figuur en het werk van Stijnen. Dat was het opzet. Een Engelstalig boek ook, want wij zijn ervan overtuigd dat zijn oeuvre niet alleen een Belgisch, maar ook een internationaal publiek aanspreekt. Architectuur is mijn lotsbestemming, zo stelde Stein het zelf. Zijn leven stond helemaal in het teken van de architectuur. Daarom kreeg het boek de sprekende titel Leon Steine, A Life of Architecture. Het is een fraai vormgegeven naslagwerk geworden dat zijn biografie schetst maar vooral zijn oeuvre in kaart brengt, beschrijft, kadert en illustreert. Het is geen tentoonstellingscatalogus, maar de duurzame neerslag van bestaand en nieuw onderzoek, uitgevoerd door twintig architecten, historici en kunsthistorici, zowel externen als medewerkers van het FAI, die elk vanuit hun specialisatie een facet van steinen belichten. In de eerste plaats is het een cultuurhistorisch boek, waarbij het verhaal vooral verteld wordt aan de hand van het rijke en dikwijls nog onbestudeerde archiefmateriaal. De archieven van Leon Stijnen en dat van zijn belangrijkste medewerker Paul de Meer spelen hier de hoofdrol. Dat er vrij recent nog onbekend archiefmateriaal opdook bij de familie Stijnen en de Meer en ook elders, zoals bij de erven van aannemer van Quali, was een godsgeschenk. Ik kan jullie dit beeld niet onthouden, misschien verdient dit een klein beetje uitleg. Het is een ontwerp voor Linkeroever uit 1930 van Leon Stijnen, eigenlijk twee jaar voor het Imalso-prijskamp werd uitgeschreven. Dus het is een heel nieuw verhaal dat eigenlijk kan geschreven worden aan de hand van het archiefmateriaal. Dus archiefmateriaal is zeer belangrijk, maar het zijn mondelingen getuigen, getuigenissen die de archiefinfo aanvullen. Er is uitgebreid geput uit historische interviews en nieuwe interviews met familie, opdrachtgevers, bewoners, medewerkers en studenten. En ook de gebouwen zelf worden niet uit het oog verloren. Zij vormen een belangrijke bron voor onze kennis van een van de grote architectenbureaus van België. Het boek is opgebouwd uit vier grote delen. Het opent met een uitgebreide inleiding die een chronologisch overzicht biedt van Steiners leven vanaf het moment dat hij in 1915 start met zijn opleiding tot 1977, het jaar dat hij zijn professionele het verhaal toont zijn veelzijdigheid, maar recht vooral de nadruk op de ontwerppraktijk en dit altijd geplaatst binnen het ruime kader van de maatschappelijke ontwikkelingen. Het onderzoekt verder ook de evolutie van Steiners ideeën, zijn netwerk. Zijn bijdrage tot de architectuurcultuur en de impact van zijn oeuvre en engagementen. Een selectieve oeuvrelijst, samengesteld uit een groot aantal onbekende tekeningen en foto's, sluit dit eerste deel af. Onder de titel Key Monuments worden vervolgens twintig belangrijke projecten van Stijne kernachtig toegelicht. Zij vormen scharniermomenten in zijn carrière. Fotograaf Philippe Dujardin legt daarna enkele bouw van Leon Steijnen vast in een uniek fotoverslag. Het biedt een boeiende, actuele kijk op de realisaties en hun omgeving. De negen thematische essays die hierop volgen exploreren verder de figuur van Stijnen. Zij gaan dieper in op bepaalde facetten van zijn uiveren of focussen op minder bekende aspecten uit zijn loopbaan. Elke bijdrage kadert het thema schetst de evolutie en ontrafelt de geschiedenis. Het thema wonen komt uitgebreid aan bod, omdat de woning in al zijn verschijningsvormen het grootste aandeel opeist in zijn ontwerppraktijk. In classic Modernism analyseert Caroline Voet enkele belangrijke private woningen. Ze ziet de architect balanceren tussen geborgenheid en monumentaliteit. Klassiek en modern, rationeel en lyrisch. Het artikel Architecture and Civilization biedt nieuwe inzichten in Stijnes discours over collectief wonen. Karina van Herk beschrijft zijn bijdrage aan het succesverhaal van het stedelijk appartementsgebouw. Zijn rol als vernieuwer met onder meer de introductie van het duplexappartement en het vrijstaande appartementsgebouw in het groen. En zijn betekenis als pleitbezorger van hoogbouw in de sociale huisvesting. Stijne in de City onderzoekt zijn omgang met de stad. Bruno Notteboom en Bart Ritsman staan stil bij Stijnen's evoluerende houding ten opzichte van de stedelijke uitrusting. Het stedelijk landschap, de oude stad en de stedelijke ensembles in de stadsrand en de binnenstad. In Grand Designs belicht Janina Gosea Stijnen als een van de belangrijkste ontwerpers van gebouw voor cultuur en vrije tijd. Getuigen de vele cinemas, casinos, culturele centra's, tentoonstellingspaviljonen en musea van zijn hand. In Interiors for Walking, Travelling and Shopping werpt Freddy Florey een nieuw licht op Stijnen als ontwerper van interieurs en interieurelementen. De inrichting van kantoorgebouwen, de ontwikkeling van nieuwe winkeltypes en de inrichting van schepen lezen als scenografieën van de moderne welvaartsstaat. Naast de vele experimenten met nieuwe programma's en typologieën was Stijnen ook erg geïnteresseerd in materialen en technieken. In Material Wealth and Standard Practices bestuderen Inge Bertels en Stefanie van de Voorde de materialiteit van zijn ontwerpen, zijn relatie met de technologie, de introductie van nieuwe materialen en technieken en de samenwerking met ingenieurs en aannemers. Stijnes' invloed bleef niet beperkt tot de gebouwde omgeving. Hij speelde ook een belangrijke rol in de vernieuwing van het architectuuronderwijs en de bescherming en professionalisering van het beroep van architect. Ellen van Impe en Luc Verpoest beschrijven in Architecture and Commitment Stijn's onderwijs carrière, met een focus op zijn directeurschap in de twee belangrijkste architectuurscholen van het land, de Antwerpse Koninklijke Academie en La Cambre. Het naoorlogse werk van Stijn en zijn medewerkers wordt in een breder internationaal perspectief geplaatst in de ideas of a small avant-garde at large. Tom Avermaat en Christophe Graaf trekken parallellen tussen de carrières van architecten uit verschillende Europese landen. In de epiloog, tenslotte, is de actuele omgang met een modernistische gebouw van stijnen aan beurt. Met de single als case study, Sophie de Kenny en Bart de Kroos bespreken de ingrepen en veranderingen en wikken en wegen de verschillende visies. In hun discours komt ook de arch het actuele, actuele architectuurcultuur en het hedendaagse architectuurdebat aan bod. Het laatste woord over Leon Steine is hiermee nog niet gezegd. Dat is ook niet de intentie van het boek. Het wil ook een uitnodiging zijn om het rijke archief van Leon Steine, zijn partners en zijn tijdgenoten verder te ontdekken. Zoals Leon Steine zich steeds inzetten voor onderzoek en vernieuwing, zo willen wij met deze publicatie docenten, studenten en onderzoekers aanmoedigen om zich verder onder te dompelen in de veelheid van onderzoeksmogelijkheden die het leven en het werk van Leon Steyne nog steeds bieden. Tot slot wil ik me graag aansluiten bij het dankwoord van Sophie. Behalve natuurlijk mijn collega's van het Vlaamse Instituut, wil ik de auteurs, vormgever en fotografen bedanken. En in het bijzonder de families Stijne en de Meijer voor hun steun en enthousiaste medewerking aan dit ambitieuze project. Veel lees- en kijkplezier. Zoals ik daarnet zei, heb ik voor dit laatste deel van de opening drie personen op het podium uitgenodigd. die alle drie het voorbije jaar heel intensief met Stijnen bezig zijn geweest, en elk op een eigen manier. Dirk Laurijs is collectiebeheerder bij het Vlaams Architectuur Instituut. en hij heeft de voorbije jaren het archief ontsloten en beheerd. Philippe Dujardin hier uh, direct naast mij, maakt een indrukwekkende reeks nieuwe foto's van gebouwen van Stijnen, die ook prominent aanwezig zijn in de catalogus en hier op de campus. En in het midden zit Bart Hollanders, architect bij Eagles of Architecture, en hij maakte als scenograaf het ontwerp voor de tentoonstelling, maar Eagles of Architecture begeleidt ook de twee uh, scholen die met het project Stijnen op schaal hier op de campus de komende maanden aan het werk zijn. Dirk, ik ga beginnen bij jou. Je hebt het archief dat reeds lang uh, in de collectie zit opnieuw doorworsteld. Je hebt op basis van het archief Stijnen opnieuw leren kennen, nieuw werk ontdekt, uh, ongekende tekeningen, foto's naar boven gehaald. En op basis van dat uh, materiaal schreef je die uh, grote inleiding over het leven en werk van uh, Leon Stijnen in de catalogus. En ik vraag me af hoe uh, de catalogus als geheel, maar ook specifiek jouw stuk, zich verhoudt tot de eerdere werken die over Leon Stijn gepubliceerd zijn. Bijvoorbeeld het werk van Geert Beekaart en Ronnie de Meijer uit 1990, naar aanleiding ook van een tentoonstelling hier in de Singel, maar ook het vroegere werk van uh, Bondridder. Uh, ja, doorworstelen is het juiste woord. Het was een, een bijzonder groot archief, want dat hebben daar straks Bart en Nina ook al verteld. Uh, ja, en er zijn inderdaad al, al enkele boeken uh, verschenen over, over Stijnen. En, uh, ik zou eigenlijk nog een ander er willen aan toevoegen, het, het, het, het, het tijdschriftplan uh, uit 1965, waarin Renaat Braam een bijzonder interessant artikel schreef over de betekenis uh, van Leon Stijnen. Een artikel dat eigenlijk bijzonder uh, veel invloed heeft gehad op de beeldvorming rond, uh, rond de man. En waaruit eigenlijk nog altijd geciteerd wordt. Uh, Nina heeft daar straks zelf een uh, klein citaatje uh, uh, gepleegd. Um, Bondredder, het boek uit 1979. In dat jaar of in die periode leefde Leon Steijnen nog. Eigenlijk is het boek tot stand gekomen in samenwerking met Steijnen. De betrokkenheid van Steijnen was bijzonder, bijzonder groot. Wat zijn voordelen heeft, want het boek staat vol met, met bijzonder interessante inzichten, citaten en dergelijke meer. We hebben dat heel uitgebreid gebruikt. Maar het grote nadeel natuurlijk is dat hij, dat hij wel bijzonder betrokken was. We hadden soms de indruk dat hij, dat hij aan het meeschrijven was aan het boek waardoor je het, het, het, het, het boek toch met een zekere voorzichtigheid uh, moet, moet lezen. Uh, ik had zelfs soms de indruk dat er, uh, bijvoorbeeld in de uiverlijst en, en dergelijk, dat er, dat er dingen waren uit, uit weggelaten. Het eerste boek, uh, tweede boek, Geert Bekaert en, en uh, Ronnie de Meijer. Uh, zij waren de eerste eigenlijk die het, het, het archief, of, een, uh, of toch het grootste stuk van het archief... Uh, hebben bekeken, uh, bestudeerd en, en kunnen gebruiken voor hun, uh, voor hun publicatie. Uh, zij worstelen ook met de veelheid aan, aan materiaal, waardoor dat ze eigenlijk ook uh, hebben moeten zoeken naar, naar een aantal categorieën waarbinnen dat ze hun, hun, uh, hun uiteenzetting konden, uh, konden schrijven. Dus ze hebben vier categorieën uh, uh, vooruitgeschoven. Vormwet, uh, toonkast, woonkast en, en de stad Antwerpen. Waardoor dat je natuurlijk... Uh, een aantal aspecten niet echt kon, kon behandelen. We hadden de indruk dat hier nog wat, een aantal, een aantal facetten meer hadden kunnen uitgewerkt worden. Dus hetgene wat we dan hebben geleerd uit, uit dat onderzoek is dat er een aantal zaken zijn die, die, die we nog konden, konden plegen of konden laten, of waarover we nog konden schrijven in het, in het, in het boek. Onder meer een, een, een overzichtelijke chronologie waar de veelzijdigheid. Uh, de impact en, en dergelijke ook uh, aan, aan bod komen, uh, kwamen, waar dat uh, actuele toestand, uh, zoals we nu met de fotografie van, van, uh, van Philippe de Jardin hebben kunnen, kunnen, kunnen tonen, uh, en dat in vergelijking met, met de 400 of die 450 archiefbeelden die er waren, um, dat hebben dan ook uh, de verschillende essays die op verschillende facetten of details of, of bijzonderheden van het werk van Steyn dieper hebben kunnen ingaan. Dat was ook iets wat dat niet in de vorige publicatie stond. Dus eigenlijk maakt dat uh, het, het grote verschil met, met, met voorheen en, en geeft ook de meerwaarde uh, aan, het, aan, het, uh, aan het boek. Uh, vergeet dan ook niet dat we hebben kunnen putten uit een, een grote hoeveelheid nieuw archiefmateriaal dat heel recent is opgedoken. Uh, waardoor dat we uh, heel wat dingen kunnen tonen die, die vroeger nog nooit getoond zijn. Mm -hmm. En een klein detail voor de echt geïnteresseerden. In de loop van de volgende weken gaan we de beelden die we niet hebben kunnen tonen in, in tentoonstelling en in het boek, uh, die gaan we tonen op een, op een, uh, een flikkerpagina. Dus uh, we hebben denk ik meer dan 3000 beelden gescand. Dus dat is iets waar dat, uh, de geïnteresseerden zich mm -hmm. mogen aan verwachten. Dankjewel, Dirk. Filip, uh, uh, ja, het gaat hier vaak over het woord veelheid. Jij hebt uh, veelheid van het werk, veelheid van het archiefmateriaal. Uh, jij hebt uh, het voorbije jaar te, te landen, zeg ik. Uh, het uh, werk van Stijn geherfotografeerd. Uh, her en ja, hoe was het om dat werk te ontdekken? En ik vroeg me ook af, als overtuigd modernist had hij toch een heel, uh, hecht hij een heel groot belang aan de context. Als hij in de binnenstad werkte, dan zie je dat hij heel sterk zoekt naar een contextualisering van zijn moderne architectuur. Maar ook op het platteland en in meer landelijke gebieden werkt hij met landschappelijke elementen die hij echt als, uh, ja, als architecturale elementen in zijn werk uh, opneemt. En ik vroeg me af, jij kent natuurlijk de context van het Franse landschap vrij goed, hoe ziet dat er vandaag uit? Kan je die context die voor Stijnen zo belangrijk was, zie je dan nog steeds in het werk? Of is de context er rond zodanig veranderd dat het eigenlijk uh, voor een stuk verloren gegaan is? Uh, ik was heel benieuwd toen ik de vraag kreeg om het tuiver van, uh, van Leon Stijnen te fotograferen, was ik uh, ja. natuurlijk al vertrouwd met zijn grote projecten, zijn stedelijke projecten meestal. Meestal zijn Antwerpse projecten. Mm -hmm. um, dus ik was heel benieuwd naar, naar die andere projecten die dan meer verspreid over Vlaanderen uh, lagen. En, en zo was ik toch wel heel, heel aangenaam verrast uh, hoe, hoe die projecten er eigenlijk nog meestal wel goed, goed bij liggen eigenlijk. Meestal nog de oorspronkelijke bewoners of de opdrachtgevers. Um, ik, een voorbeeld bijvoorbeeld is, is het Raadsherenpark in, in Turnhout. Als je spreekt over landschappelijkheid, mm -hmm. Um, al die woningen staan daar nog in een redelijk goede staat. Um, het enige wat wel gebeurd is, uh, Stijnen had een soort doorlopend landschap voor ogen, waar er geen tussenschuttingen waren tussen al de woningen die daar in, het, uh, in, het, in die bosrijke omgeving uh, waren gebouwd. Natuurlijk, als In de Vlaamse traditie zijn er natuurlijk wel schuttingen tussen die woningen gekomen en hagen en hekken. Wat natuurlijk het karakter van die openheid, die, dat landschap uh, die eigenlijk over alle tuinen doorliep, eigenlijk wel voor een groot deel is... Uh, Verdwenen. Um, ja, het was, het was ook heel interessant om, om, om zaken te ontdekken die, die ik ook helemaal niet, niet kende. Uh, wat ook frappant was voor mij is dat ik op een gegeven moment toch wel zag dat Stijnen op een bepaald moment een soort vormentaal had ontwikkeld die hij op een bepaald moment toch altijd heeft herhaald en bijna op een virtuose manier heeft uh, uh, meegespeeld. Uh, ik denk dan vooral in zijn zijn, zijn typologieën van de ramen en de inkomen en, en de daken-typologieën die hij op, uh, telkens in, in, een nieuw, in een nieuw project op een, op een andere manier heeft uh, verwerkt. Dat vond ik heel interessant om te zien en mm -hmm. om te fotograferen. Natuurlijk, een modernistische architect uh, is, uh, heeft een soort uh, maagdelijkheid, een soort sculpturaliteit in zich, uh, ook een witheid. Uh, want uh, Steynes schilderde alles wit, hè, zelfs uh, de bakstenen en of toch veelal in zijn later werk... Mm -hmm. Uh, de baksteen en zelfs de beton werden uh, in dit huis, trouwens. Ook de buitenkant werd allemaal in wit geschilderd. Dus een wit object in een soort verrommelde omgeving levert natuurlijk wel altijd een interessant fotografisch uh, beeld op. Mm -hmm. ja. Ik heb eigenlijk naar alleen want het feit dat uh, Dirk Renaat-Braam vermeldde. Het is altijd moeilijk om Renaat-Braam en Steiner samen te melden. Uh, maar um, jij hebt ook heel recent uh, werk van Braam gefotografeerd, En ik vroeg me af of je daar. Maar dat is heel toevallig dat die twee samenkwamen. Mm -hmm. uh, maar ik vond dat ook natuurlijk een heel interessant om het toch tegelijkertijd te doen. Mm -hmm. uh, dat was voor de theatermonoloog van uh, Dimitri Leuwen, mm -hmm. die het, uh, die stukken uit het boekje van uh, Braam, Het Lelijkse Land ter wereld, uh, heeft als monoloog op de planken gebracht. En uh, Dimitri had dan uh, ja, één, de architectuur, vooral de sociale woningbouwprojecten van Renaat Braam te fotograferen, in combinatie met uh, het uh, Vlaamse landschap in al zijn lelijke schoonheid of in zijn Oh, um, en daar kon ik de beide soms naast elkaar leggen. En dat was wel interessant. Om um, die twee tijdgenoten uh, um, die toch um, ja, uh, heel, heel interessante projecten hebben gebouwd. En dan zie je toch dat ze uh, toch een andere insteek hadden. Um, um, Eén woord dat mij heel, heel, heel bijblijft in, in het boekje van, van Het Lelijkste Land is de verfeestelijking van de architectuur. Dat is misschien een raar woord in, in een architectuurcontext, maar uh, Braam gebruikt dat veel. En de verfeestelijking die Braam in zijn architectuur toepast en de verfeestelijking in Stijn en zijn architectuur is toch wel van een andere orde. Mm -hmm. uh, ik wil ze niet ten opzichte van elkaar, mm -hmm. uh, maar uh, ik denk dat Stijn op een veel theatralere manier omgaat met, met ruimtes en het binnenkomen. En uh, um, Braam het meer uh, als een soort additieve kleurtoevoeging, uh, sculptuur die uh, met de architectuur is verbonden en zo. Ja. Oké, okay, dat is interessant. Um, Bart, ook jij bent uh, het afgelopen jaar in de veelheid van, uh, van Stijnen gedoken, maar je hebt een veel bredere uh, interesse in architectuurgeschiedenis. En, uh, ik heb jou leren kennen toen jij werkte, toen jij het stookhuis van Braan aan, aan het hertekenen was. Daarna leerde ik jouw tekenwerk van Mies kennen, um, jouw lezing van Alberti. En wat is uh, als architect, uh, ontwerper, maar ook als scenograaf... Uh, ...wat is eigenlijk het belang van uh, ja, die, die brede architectuur... Uh, ...die kennis van de architectuurgeschiedenis... ...voor, uh, voor jouw ontwerppraktijk ook? Ja, in het algemeen, wat wij vooral doen op bureau... ...en we proberen dat regelmatig te doen... ...is het hertekenen van de architecten. En natuurlijk was het heel fijn om... Uh, scenografie te doen rond uh, Stijnen en, uh, en daar dingen dan ook, en dat gaan we nu proberen en dat zijn we ook al eigenlijk aan het doen: een soort van thema's te zoeken of uh, een vormentaal te vinden en te zoeken en die te hertekenen en te zien uh, en te leren. Gewoon, het is gewoon te leren uit die geschiedenis en dat is wel super interessant. En ik denk dat dat er al een paar thema's of een soort van uh, ja, attitudes van Stijnen ons opvielen. En ik denk dat we daar ook die gevels hebben herbouwd, één op vijf. Omdat dat toch, uh, als je naar die gevels begint te kijken, is dat toch er zit een onwaarschijnlijke gelaagdheid in. Uh, er zit ook, uh, soms is de structuur, soms is de structuur los van de gevel. Uh, en dan zitten we heel dicht bij Albertis soms. Dan kan ik dat daar toch ergens wel ook koppelen. Um, ook de structuur, hoe hij met structuur uh, omgaat, hebben we al een, een axo getekend van het BP-gebouw. Uh, waar je toch ziet de zekere schoonheid aan architect, toch, en hij toch ook op zoek was naar uh, een soort van controle te hebben over structuur. Het is niet zo dat je dat aan haar studiebureau geeft en dat dat loskomt van architectuur, maar hij was er toch heel erg mee bezig ook. Um, en ik denk dat Filip bij, bij in het archief zelfs dat wij samen. Door het archief gingen en dat we ineens de hele mooie trap zagen van 58, is dat zeker. Ja, hè? Een soort van hangende trap. Mm -hmm. en dat, toch, dat zijn toch onwaarschijnlijke dingen die je dan ja, ineens uh, ziet, dat je gewoon niet wist. Mm -hmm. um, en ook, uh, en dat is ook al verteld door Bart en Nina, dat het soort, de inkom, en het is met een soort van, van buiten naar binnen, die grens. Het is toch onwaarschijnlijk verfijnd, omdat hij dat soms doet in, uh, in een aantal projecten. En dan, ook als je hier binnenkomt in de singel, is toch onwaarschijnlijk uh, dat die sterke ritmiek eerst van de luifel... En, hey, je hebt twee banen en dan zijn er nog eens gekopieerd, maar dan zitten er ineens de enkel deuren in. Volgens mij zijn het ongeveer tien deuren, wat dat onwaarschijnlijk is, vind ik, als entree. En dan kom je eigenlijk binnen en zie je door een gevel met ander soort ramen in. En dan is links van jou de trap, waar dat de, soort van de kamer maakt en dan links gewoon de trap opga. En hoe meer dat ik op die trap ga, hoe onwaarschijnlijk interessanter dat ik hem toch blijf vinden. Eén door de materialiteit, de eerste tree is wit en dan wordt hij even een ander soort marmer gekregen. Ook dat hij waarschijnlijk niet ontworpen is op de trappenformule, wat ik onwaarschijnlijk goed vind <laughs> dat dat toch nog allemaal kan. Allee, nu kan het bijna niet meer, maar dat is dan toch een pleidooi? En, toch... en hij, hij gaat dan gemakkelijk, maar ook moeilijk. En ja, het is onwaarschijnlijk hoe, hoe intens dat je die een trap op gaat. Mm -hmm. Het gaat niet over gemakkelijkheid. Het gaat gewoon over een ervaring in de ruimte. Mm -hmm. En als je dan ziet op de foto's in het archief, waar we dan ook niet wisten dat hij dat dan gebruikte, als een soort van auditorium. Hè. Je kon daar perfect stoelen ja. op zetten. Dat ja. is toch wel onwaarschijnlijk. Mm -hmm. Um, Stijne was natuurlijk zelf ook bezig met architectuurgeschiedenis en ook met de uh, architectuur van zijn tijdgenoten op dat moment internationaal. Dat zijn grote bewondering voor Le Corbusier. En tegelijkertijd, als je naar die plannen kijkt, heb ik het gevoel dat hij zijn bozaar achtergrond nooit helemaal uh, heeft losgelaten en de invloed van zijn vader, die decorateur was. Um, en zou het kunnen dat de rijkdom van zijn architectuur, een andere soort verfeestelijking dan Braam, maar dat die rijkdom, um, dat hij ook daarmee te maken heeft, um, die tweeledigheid. Ja. Ja. Het is inderdaad zo, en dat komt ook zo, sowieso ook uitgebreid in het, in het, in het boek uh, ter sprake en ook in de tentoonstelling, is dat hij die, die opleiding eigenlijk nooit, uh, nooit heeft losgelaten. Tijdens de internationale studiedag is, heeft Adrian Forti dat ook mm -hmm. bijzonder mooi uh, uh, uitgelegd. Dus vorm blijft belangrijk uh, naast, naast uh, uh, functie en, en, en, en techniek. Maar die vorm laat hij nooit los. En bij hem is die vorm is dat, is dat harmonie, evenwicht. En, en, en dat vind je dus in, in, uh, in, in zijn werk. En, en bijvoorbeeld hoe dat hij zijn gevels uh, ontwerpt en behandelt. En dat heeft uh, Bart Nieuwda juist ook. Zie je, zie je dat dus bijzonder goed? Dat heeft ooit... Men, dus het zijn verwijten die men ooit naar, naar stenen stuurt, alsof dat het, dat het niet... niet uh, uh, authentiek of, of vernieuwend genoeg is, maar het is gewoon een, een manier van, van, uh, van, van ontwerpen en van zijn. Uh, bovendien, hij had een, had een bijzonder breed uh, referentiekader. Je, je, je noemt daar Le Corbusier, maar er zijn er zo nog wel een aantal andere. Bijvoorbeeld, heel spijtig dat we, dat we nooit zijn, zijn bibliotheek hebben gezien. Hè. Uh, dus hij, we hebben een aantal verwijzingen en we, we beseffen dat hij bijzonder veel buitenlandse tijdschriften in zijn collectie of in de collectie van, van het bureau had. Maar even belangrijk is, is, is uh, Maleste Events en, en de Amsterdamse school, Oud en, en dergelijke meer. En zeker ook niet vergeten. en, en Daar vind je die, die, die, die oudere architectuur terug. Zijn, zijn voorlieden voor Palladio. Hij was, hij was, hij was gek van, uh, van, van zijn architectuur. Dus niet voor niets dat hij in Italië zijn, zijn buitenverblijf heeft, uh, heeft gebouwd of uh, verbouwd. Ja. Okay. Ik ga nog een laatste afrondende vraag stellen. Philippe heeft er al even op uh, gealludeerd. De huidige staat van de gebouwen. Uh, de gebouwen die ik bezocht heb, vond ik vaak uh, deplorabel. Echt uh, mm -hmm. ja, schrijnend soms. Maar uh, jouw indruk is, is anders. Uh, hoe, wat is jullie indruk van uh, de staat van uh, het uiveren van Stijnen? En heeft het iets te maken met het feit, wat jij ook bij je inleiding daarnet zei, dat Stijnen een figuur is die voor het grote publiek uh, nog steeds geen klinkende naam is en dat heel veel mensen wel gebouwen kennen en die dan uh, verrassend zijn: ah, is dat van Stijne? Uh... Ja, dat is geen eenduidig antwoord. Je, je, je, je hebt natuurlijk te maken met nog vrij recente architectuur, uh, die, uh, waarvan, waarvan men niet steeds uh, overtuigd is dat je, dat je die dingen uh, moet beschermen en dergelijke meer. Dus tussen haakjes. We kennen denk ik 600, 650 uh, projecten. Oh, er zijn 650 projecten in het, uh, in het archief aanwezig. Er zijn er 14 beschermd, eigenlijk 13, want de 14e is de magrietzaal in, in Knokke. Dus 13 beschermd en 40 zijn er ongeveer uh, zijn opgenomen in het register. Uh, dus dat is eigenlijk bijzonder, bijzonder weinig. Wat je zegt, um, dat de, de gebouwen in, in slechte staat zijn, deels. Wat wij nu gezien hebben, ook tijdens de voorbereiding, is dat je heel wat publieke, openbare gebouwen dat die in bijzonder slechte staat zijn. Bijvoorbeeld de scholen die we ooit bezocht hebben. Um, vond, vond ik, ja, die, die worden natuurlijk intens gebruikt. En, en de mensen die, er, die, die daar het beheer over hebben, hebben ook niet de kennis om dat in, in goede staat te onderhouden. hebben ook niet de middelen om dat te doen. Ik denk dat daar dus nog heel wat werk aan de winkel is naar, naar sensibilisering toe... Uh, naar ondersteuning en, en, en dergelijke meer. Maar ik denk dat er sowieso, uh, zeker wat het voor, het, voor het Stijnenuiver, maar ook voor het uiver van, van zijn tijdgenoten, dat daar, uh, dat daar een soort inhaalbeweging uh, uh, komt. Maar het is niet allemaal kommer en kwel, want we hebben ook andere dingen gezien. Uh, er zijn heel wat eigenaars van privéwoningen die met zeer veel liefde hun... Uh, hun uh, hun huis uh, in ere houden. Ik, ik denk bijvoorbeeld aan, aan de, de nieuwe eigenaars van de eigen woning van Stijnen. Uh, de woning Jansen. Uh, eigenlijk een ontdekking in, uh, die we hebben gedaan, een, een woning in, in Berchem. Maar ook een aantal grotere gebouwen, zoals Elsdonk, het appartementgebouw. En, en hier niet zo ver vandaan, uh, BP-building. Uh, hm. Dus uh, ja, daar moet, daar moet werk gemaakt worden van een aantal dingen. en, en Zeker die schoolgebouwen was, was deplorabel. Maar het is niet allemaal... Uh, Even, even erg. En ja, daar voor mij ik... zijn er uh, twee projecten uh, blijven hangen die toch wel, denk ik, wel betere zorg verdienen. Natuurlijk, uh, die wit gebouwen, uh, die ik toch wel veel heb gefotografeerd, als je die niet blijft wit schilderen, dan worden die vlug vuil. Dat is misschien een heel raar opmerking, maar dan zit. <lacht> ja, maar ja, dat is, als je dat niet schildert, dan ziet dat er vuil uit, ja, ja. maar daarvoor is dat, dat gebouw niet in een, nee, in een slechte ja. conditie. Ja, ja. Um, dat is een beetje eigen aan het modernisme, ook denk ik, um, in die tijd al uh, toch, toch vaak een, een soort nieuwe bouwtechnieken en nieuwe mm -hmm. materiaal die werden gebruikt, uh, die soms niet, uh, nog niet die, die, die, die duurzaamheid hadden. Um, en dat is natuurlijk een, een heel grote zorg om die op een correcte manier te conserveren. Mm -hmm. Natuurlijk zie je flagrante uh, zaken, die, die uh, ja, verkeerde raamtypes die dan in een gebouw worden gestoken, maar ja, mm -hmm. dat, is, dat, dat, dat is typisch. Okay. Wat jij net zei, Dirk, dat er nog een stuk sensibilisering nodig is. Hopelijk kan uh, dit Stijnenproject oh ja. daar ook uh, een steen uh, of een stap uh, in zijn. Zo, we zijn bijna aan het einde van de opening en uh, ik heb nog een paar praktische mededelingen. U bent in grote getalen uh, afgezakt naar de Blauwe Zaal. En uh, ik ben er uiteraard zeer blij en dankbaar om. Maar dat betekent dat we niet allemaal samen naar de tentoonstelling kunnen. Maar zoals uh, mijn collega's al zeiden. Uh, de bezoekersgids die op uw stoel lag, bevat het plannetje. Dus u kan, uh, terwijl u eigenlijk moet wachten om in de tentoonstelling te gaan, kan u gerust uh, al op de daken gaan en het parcours uh, ontdekken. En een tweede uh, zaak dat ik wilde vertellen is dat het uh, boek, de catalogus te koop, is aan de boekentoog. En tot slot wens ik iedereen een heel boeiende ontdekking in de tentoonstelling. En ik zou graag het laatste woord geven deze avond aan Leon Stijnen zelf. Ja. Ik citeer uit de veelheid en de overvloed nu nog één gebouw... ...waar u mee bezig bent, geloof ik, en dat is het Antwerpse conservatorium. Wat bestaat daar al van en hoe is het gegroeid? Dat is een mooi werk. Voor, voor mij als studie, is dan werk een zeer mooi werk. Nu is er een eerste deel gebouwd en dat zijn alleen de klaslokalen en de administratie. Dat is al hetgeen dat er gebouwd is. En om de stilte te hebben in al de uh, lokalen, de klaslokalen, heb ik een grote patio gemaakt waar al de klaslokalen rondgebracht zijn. Dus ik heb het lawaai niet van de straat. Uh, nu gaan we... Dat is nu gebouwd. Dat, dat, is, tel, dat is Dat deel is gebouwd en kan men bezoeken. Nu uh, gaan we met de tweede schijf beginnen. En daar beginnen we met de concertzaal. Voor duizend plaatsen. Een tonezaal, klein, voor 750 plaatsen. En een grote bibliotheek. Want daar, dat hebben we nu, nu nodig. Nu, hè. Voor het ogenblik is die bibliotheek ondergebracht in lokalen die er niet voor bestemd zijn. Maar uh, dat hopen we nu te, te mogen bouwen. En die concertzaal en de tonezaal zijn ook opgetrokken in beton. Waarom hebt u die plaats gekozen zo kort bij de autoweg, de E3? Ja. Ik. Ja. U stelt me een vraag, want ik liever niet dat uh, we beantwoorden... want er zijn te veel mensen in betrokken en zoveel. En, en, uh, ja, maar aangezien u ze me stelt, zal ik er dan toch op antwoorden. Wanneer die plaats uitgekozen is geweest, het is op mijn voorstel... waren dat nog militaire gronden die vrijkwamen, maar er was geen sprake om dat ogenblik van de E3 daarnaast te trekken. En naast die militaire gronden waren ook uh, grachten... Ja, die militaire grachten. En ik zag dat dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat landschap nietwaar, bestaat uit, uit die heuvels, nietwaar, die redoute van, van de militairen met dat water ernaast. Ik zeg, die plaats is uitsteken. Ze is ook goed gelegen omdat de studenten ze gemakkelijk zouden kunnen bereiken. Ja, in het midden van de stad, van de omliggende gemeente, je kunt er gemakkelijk bij. Uh, dat was voor mij de beste plaats. En inderdaad, dat zou de beste plaats ge geweest zijn altijd. Wanneer wij aan het bouwen waren, dan hebben we vernomen dat de E3 ernaast. En dat ik van dat water moest vanaf zien. Dat is een... Dat heb ik dus ze hebben nu dat water afgenomen. Ah, ja. In plaats van water is, zijn er nu al duizend rijden. Dus dat dat, dat, dat... dat element, dat architecturale element, want die... Die heuveltjes die er zijn, dat water dat er is, dat zijn zoveel architectuurelementen waar ik mee werk. En ze hebben mij die afgenomen, ik heb die niet meer, er blijft nog een gebouw over. En zover, want toen was het nog maar de E3, want dan zeggen ze, nee, dat is altijd zo geweest. Dat is niet, want ik heb een plan waar het E3 veel verder gebouwd is, ah, dat heb ik en dat zal ik houden als bewijs. Ja, dat... Maar uh, tot daartoe, er was niets aan te doen, de administratie van uh, de autosnelwegen in Brussel, uh, dat was beslist, dat was gedaan, er was niets meer aan te doen en ik mocht toen wat er was niets aan te verhalen. Uh, alleen hadden ze gezegd, ja, we moeten een stuk van uw berg afnemen. Daarom heb ik gezegd, nee, doe nu alsjeblieft, laat die auto's niet meer rijden, maar in, in godsnaam, la, la, la, la, la, laat, laat me toch de grond waarover ik uh, heel de samenstelling op, op, op, uh, heb uh, ontworpen, laat, laat die grond zo zijn. Dat hebben ze dan toch toegestaan. Ze zijn met die, die auto weg wat verder gaan. Ik geloof een twintigtal meter uh, verder. En uh, dat verandert niets aan de zaak, alleen dat de, dat de, de, de grond uh, gebleven is zoals hij oorspronkelijk was. Heel het landschap waar ik op rekende, dat deel uitmaakte van mijn samenstelling, is helaas verdwenen. Maar uh, ik moet toch zeggen dat ik met de, de ambtenaren... Die, uh, die met mij moeten samenwerken... dus de, de, de, de directie van de openbare werken in Brussel... en ook de directie van de schoolgebouwen... mij toch veel geholpen hebben. Mij veel geholpen hebben en ik moet er dankbaar voor zijn. Want uh, je kunt in de administratie veel mensen tegen hebben... en mensen die mee willen. En wel, ik moet zeggen dat... Uh, niet tegenstaan dat het met mij altijd niet gemakkelijk is. Maar, uh, ik heb ook mijn idee, ik verdedig deze zoals ik moet. Dat is altijd niet gemakkelijk voor hun, ook niet voor mij.